De Brani-quiz is terug. Elk antwoord is goed. O of niet. Oké, okay, dames en heren. We zitten er allemaal klaar voor. De kandidaat is klaar. De quizmaster is klaar. Het publiek is klaar. Geef hem een groot applaus, uw gastheer van vanavond. Bovenheffing de, de Sonobi! Een hele goede avond. Welkom bij de Brani-quiz. We beginnen met de eerste ronde. We hebben hier één kandidaat. Stel je even voor. Mijn naam is Leo Oering. Dankjewel. En we beginnen meteen met de eerste ronde, en dat is... De om er een beetje in te komen, stellen we spelenderwijs wat simpele flutvragen aan de voor ons nog onbekende kandidaat... ...waardoor we al pas zijn, hem of haar iets beter leren kennen ronden. Precies, dankjewel Chantal. Vraag 1. Hou je van de hobby's? Ja. Vraag 2. Wat voor kleur heeft je lievelingseten? Bruin. Vraag 3. Als je voor één dag een dier kon zijn, welke dag zou dat dan zijn? Woensdag. Vraag 4. Stel, je zit op een onbekend eiland... en je moest dus twee dingen kiezen die konden aanspoelen. Waar zou je dan tussen willen kiezen? A. Een rubberboot of een worteltaart. Of B. Een punaise of een sociaal-pedagogisch hulpverlener. Dat uh, zou dan A zijn... Vraag 5. Bernadette heeft 26 zongedroogde tomaatjes. Ze neemt om 13 uur 47 de sprinter naar Den Haag, Laan van nieuw oost indië De schoonzus van Bernadette is de tante van de broer van Marielle Speetkind en daar weer de grootvader van. Bij elke paarse auto geeft Bernadette anderhalve zongedroogde tomaat aan een vluchteling. Hoe oud is Marielle Speetkind drie jaar geleden geworden? Dat zeg ik niet. Dankjewel, dit was de eerste ronde. De... Om er een beetje in te komen, stellen we spelendenwijs wat simpele flutvragen aan de voor ons nog onbekende kandidaat. Waardoor we al pas van hem of haar iets beter leren kennen ronden. Precies, dankjewel Santal. Gefeliciteerd, je hebt 427 punten verdiend. Tot volgende week!